Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Strafrechtadvocaten zijn kwaad op staatssecretaris Steven van Justitie. Die wil de helft bezuinigen op de vergoedingen voor rechtshulp. Advocaten hebben nu gedreigd om dan helemaal geen hulp meer te verlenen. Sinds kort mogen verdachten al bij het eerste verhoor een advocaat raadplegen... waardoor de druk op de gratis rechtsbijstand is toegenomen. Justitie is bang dat er niet genoeg geld is om die prodeo-advocaten te betalen... De vereniging van strafrechtadvocaten zegt dat veel goede advocaten geen rechtshulp meer willen geven voor de helft van het huidige bedrag. President Joko Widodo van Indonesië wil dat de politie optreedt tegen daders van aanvallen op religieuze minderheden. Gisteren werden op Java drie kerken in brand gestoken. En afgelopen weekend werden leden van een secte belaagd. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Normaal treedt de politie in Indonesië nauwelijks op tegen deze aanvallen op niet-islamitische gelovigen. De kritiek leidde op toen beelden werden uitgezonden op tv... waarop te zien was hoe de drie secteleden werden doodgeslagen. De president heeft nu gezegd dat hij wil... dat de daders van deze lynchpartijen in Indonesië worden opgespoord. Afgelopen jaar zijn wereldwijd 79 mensen aangevallen door haaien. Dat is volgens onderzoekers in Florida het hoogste aantal in tien jaar. Bijna de helft van de slachtoffers viel aan de zuidoostkust van Amerika. Daarna volgen Australië met 14 aanvallen en Zuid-Afrika met acht. Opvallend was de haaienplaag bij de kust van Egypte in december... waarin vijf dagen vijf mensen werden aangevallen. Eén vrouw kwam daarbij om het leven. In totaal werden afgelopen jaar zes mensen gedood door een haai. Volgens de onderzoekers zijn haaien niet gevaarlijker geworden... maar brengen mensen steeds meer tijd door aan het strand. Het weer, eerst nog grijs en nevelig, maar later bijna overal zon. Het wordt zes graden op de wadden tot negen in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Al wakker Nederland. Het Bastiaan Nachtegaal en Camran Oula. Het is woensdag 9 februari. Goedemorgen. U luistert naar het tweede uur van Nu Al Wakker Nederland en het komende uur op Radio 1. Horen we of Ronald Plasterk vandaag zijn feesttoet heeft opgezet? Spreken we met PVV-kamerlid Martin Bosma over de toekomst van de Partij van de Arbeid? En bellen we met Rabijn Evers. Hij maakt later vandaag een bijzondere wandeling met de burgemeester van Amsterdam. Maar we gaan dit u ook uitgebreid hebben over de verkiezingen op 2 maart. Want we hebben bij ons in uh, studio te gast lijsttrekker in Noord-Holland, moet ik het goed zeggen. En het nummer twee op de landelijke lijst van de 50PLUS-partij. Goedemorgen, meneer Kees de Lange. Goedemorgen. U bent uh, lijsttrekker in Noord-Holland en op staat op nummer twee voor de landelijke lijst, voor de Eerste Kamerlijst. He? Ja, dat is voor de Eerste Kamerlijst. En ik ben tevens ook uh, van de partij de vicevoorzitter. Ook nog eens, wat een, uh, wat een hoop functies. Een nou, nieuwe partij? ja. We zijn inderdaad een nieuwe partij. Uh, we zijn de jongste partij van Nederland, zeg ik altijd. Uh, ondanks de naam 50 plus. En tegelijkertijd zijn we een partij met een enorme toekomst. Omdat duidelijk is dat iedereen op een bepaald moment wel boven de 50 raakt. Ja, nou, laat in de uitzending gaan we het uitgebreid hebben over wat al die standpunten zijn, et cetera. Maar u bent hoogleraar atoom- en laserfysica En toen dacht u, ik ga de politiek in. Uh... Ik ben inderdaad uh, gepensioneerd, hoogleraar atoom- en laserfysica. Uh, ik heb me heel veel bemoeid al uh, met zaken als medezeggenschap. Ik ben voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad geweest... aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, ik ben voorzitter van een vakorganisatie geweest. Ik heb in een deelnemersraad van het ABP gezeten. Uh, ik kan vrij goed rekenen, zeg ik altijd. Dus alles wat cijfermatig is, dat uh, gaat me redelijk gemakkelijk af. En uh, dat is ook de reden geweest dat ik me met pensioenen ben gaan bemoeien. En pensioenen zijn uh, met name voor uh, 50-plus, met name voor uh, ouderen, van enorm belang. En dat wordt elk jaar moeilijker, zoals het nu is. Maar houdt u zich dan binnen de partij ook vooral bezig met cijfers? Uh, ja, dat is natuurlijk uh, iets dat, dat hoort bij je, dat blijft bij je. Uh, inderdaad uh, doe ik heel veel aan uh, opbouw van het programma. Ik ben coördinator van het programma. En uh, omdat pensioenen zo centraal staan... en dat een tamelijk cijfermatige aangelegenheid is... Uh, is dat een van de hot topics, zeg maar... Het is overigens ook de enige partij die een cijfer heeft in de naam van de partij. <laughs> ja, dat Nou, nee, we hebben D66, hè. Ja, maar... Die zijn zelfs niet van gisteren, die zijn van 66, dat is, maar... Uh... Dat is heel lang geleden. Dat zei ik, ja. Dat is heel lang geleden. Nee, maar u bent van het heden. Uh, we hebben dus heel duidelijk voor deze naam gekozen om een aantal redenen, Eén reden is dat uh, het kiezerspubliek uh, met de leeftijd van 50 in ongeveer twee gelijke delen wordt gedeeld. Er zijn evenveel mensen boven de 50 die stemmen als er onder de 50 zijn. En uh, verder is het natuurlijk zo dat uh, 50 plus, dat dat een levensfase aangeeft. Een fase waarbij je de overgang hebt van, ja, van jonger naar ouder, heel duidelijk. Goed, meneer Keeselang, u blijft nog even bij ons in de studio, want we gaan er straks nog uitgebreid met u hebben over de 50 plus partij en ook hoe u zich gaat onderscheiden van, uh, van andere partijen. Dat je allemaal straks. Even gaat ook hebben over de Partij van de Arbeid die in 65 jaar wordt vandaag. En dan kunnen we maar één ding doen, namelijk luisteren naar Marco Bosato met Rood. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van wel eer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij De kleur van passie en van wijn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 De krant leg ik weg en de tv gaat.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 Vandaag is rood, het rood op te zijn. Ja, zo rood van Marco Bassato op de hele vroege ochtend, want het is pas negen over vijf. En u luistert naar Radio 1, nu al wakker Nederland. We hebben het al gehad over uh, de onrust in Afrika en in het Midden-Oosten... maar het is de laatste dagen ook weer onrustig in Thailand. Dit keer liggen niet de geel en roodhemden met elkaar in de clinch... maar heeft Thailand ruzie met de buur, Cambodja? Het loopt hoog op. China en Amerika hebben zich zelfs met de kwestie bemoeid. Onze correspondent Denise Shinagol, die kan ons daar meer over vertellen. Goedemorgen Denise. Goedemorgen. Wat hebben China en ja. de Verenigde Staten gezegd? Um, nou, dat weet ik niet precies. Dat, dat is voor mij nieuw, moet ik nou heel eerlijk zeggen. Wat ik wel weet is in ieder geval dat um, Thailand het absoluut geen hulp van buitenaf wendt. Cambodja is natuurlijk al op hoge poten naar uh, de VN-veiligheidsraad gestapt. Die, die hebben uh, hulp uh, ingeroepen. Maar Thailand zegt nee, hallo, dit is een probleem van ons twee... Wat eigenlijk niet zo is, dat leg ik zo meteen uit. Maar dit is een probleem van ons twee. Wij moeten dit met, ja, bilateraal oplossen. Misschien kan uh, de ASEAN helpen. Dat is een soort uh, Aziatische um, ja, club zoals Europa. Maar um, verder niemand mag helpen. En waarom? Ik denk dat Thailand geen hulp van buitenaf uh, wil. Omdat ten eerste Thailand daar een beetje te trots, voorin, uh, trots voor is. De regering van Thailand zegt... Het is, wij zijn geen falende staat. Wij kunnen dit zelf oplossen, we hebben geen hulp nodig. Maar ik denk ook vooral dat men bang is om deze strijd toch echt te gaan verliezen. Um, het gaat natuurlijk o, uh, um, in eerste instantie om, om die tempel, hè, de uh, Preah tempel uh, Die staat op, um, nou ja, dus precies op de grens. De ingang van die tempel staat uh, in Thailand. De tempel zelf in Cambodja. En die tempel is ook in 1962 toegewezen aan Cambodja. En... Um, Nee, drie jaar geleden is die tempel ook op de werelderfgoedlijst gekomen van UNESCO. Dat is nu denk ik, dat is vooral het allergrootste probleem. Want als je eenmaal op de werelderfgoedlijst staat, dan nou ja, is dat natuurlijk een uh, garantie voor succes. Dus uh, ja, ik denk dat dat een van de redenen is dat Thailand absoluut geen hulp van buitenaf wenst. Maar meestal zijn dit soort ruzies niet over. Nou ja, ik wil het niet lullig noemen, maar zo heel belangrijk is zo'n tempelwijk niet. Het gaat vaak over iets groters. Nee. Is dat in dit geval ook zo? Ja, ja dat, dat is dus inderdaad zo. Wat ik al zei, die tempel staat op de UNESCO-wereld-erfgoedlijst. Uh, nou ja, dat betekent natuurlijk uh, ontzettend, veel in, uh, ontzettend veel inkomsten, relatief gezien dan, voor uh, Thailand en Cambodja samen. En nou ja, ja beide landen willen natuurlijk uh, zoveel mogelijk winst hebben. Maar het zal waarschijnlijk uh, sowieso niet heel goed boteren tussen Thailand en Cambodja. En uh, we boodden het sowieso niet heel goed tussen Thailand en Cambodja, nee. Maar heeft, dat niet, heeft nee. toch niet alleen met die tempel te maken? Of met de inkomsten van de tempel? Nee, dat heeft in, in, in, natuurlijk in, inderdaad niet alleen daarmee te maken. Dat heeft nog uh, een heleboel andere redenen inderdaad. ook De twee, ja, ze liggen elkaar totaal niet. Want Thailand uh, zegt tegen Cambodja dat de bevolking te gierig is. En Cambodja zegt dat over Thailand, dus, Inderdaad, al um, jarenlang hommelen tussen de twee landen, ja. Kunnen we nog wel op vakantie naar Thailand? Makkelijk, natuurlijk. Er is nog zoveel... ik bedoel, Dit speelt zich af nou ja, bij de grens van Cambodja. Dat, dat is, natuurlijk, Thailand is een ontzettend groot land. Hier in het noorden bijvoorbeeld, waar ik leef... Uh, nou, merk je er helemaal niks van. Geen enkel probleem. Maar wordt daar gevochten? Of is het gewoon een, een, een diplomatieke ruzie? In, op de grens, ja. Nou, er wordt nu dus niet meer gevochten. Tot afgelopen maandag er was een staak het vuren. Dat werd overschreden uh, ja, door of Thailand of Cambodja. Dat is dus ook weer uh, zo'n probleem. Ze uh, werken allebei met de vinger naar elkaar. Um, er, er werd gevochten. Er zijn ook al doden gevallen. En honderden mensen die uh, ja, hun huizen moesten verlaten. Die nu ook weer in het opvangkampen uh, opgevangen worden. Ja, het is nog lang niet over helemaal nu. Dus Thailand ook al de hulp van de VN afwijst um, aan de kranten te merken. Zijn het, zijn, is de bevolking het daar niet mee eens? Want bijvoorbeeld de Bangkok Post uh, kopt ook heel groot. You and Needed, you and Wanted. Dus de, veiligheid, uh, of, uh, de VN uh, wordt gewenst en we hebben jullie nodig. Laten we maar, hopen dat het binnenkort uh, ja. opgelost raakt... daar uh, op de grens tussen Thailand en Cambodja. Dankjewel in ieder geval. Denise Shinago. Ja, dankjewel. Ja, en vanuit Thailand gaan we weer terug naar Nederland. Straks spreken we trouwens verder met Kees de Lange. Hij is lijsttrekker van de partij 50PLUS en is bij ons aanwezig. Maar eerst een ingrijpende en spannende operatie. De verhuizing van meer dan duizend kunstwerken van Brabant naar Friesland. Vorig jaar november overleed kunstenaar Koos van der Ree... en nu worden zijn aquarellen, schilderijen en beelden op transport gezet. De kunstwerken leggen meer dan 200 kilometer af. Een spannende dag voor de dochter van de kunstenaar. Goedemorgen, Marieke van der Ree. Duizenden kunstwerken, die moeten helemaal naar de andere kant van Nederland. Ja. Als dat maar goed gaat. Ja, nou, daar ben ik van overtuigd dat het goed gaat. Het is een, een professioneel bedrijf, heb ik al gezien gisteren. Dus uh, dat komt vast in orde. Ja, Co ja. van der Ree heet hij trouwens. Oké, okay, nou is die reclame ook weer gemaakt bij de publieke omroep. Hoeveel, <laughs> hoeveel wagens en worden er eigenlijk ingezet? Nou, gisteren hadden we een hele grote kraan van 25 meter hoog. En er zijn verder... Um, Twee vrachtwagens bij betrokken. Eén die twee of drie grote zeecontainers uh, vervoert. En een uh, vrachtwagen, ik meen met een aanhanger, maar ik heb het nog niet helemaal goed uh, begrepen. Die uh, vandaag hier naartoe komt. Ja, nou, en, en uh, waarom worden ze eigenlijk helemaal verplaatst naar Friesland? Nou ja, het gaat natuurlijk om nogal wat werken. En ja. uh, ook niet van de minste omvang. Het zijn schilderijen van één. Uh, een meter bij 90 centimeter bijvoorbeeld, en dan een, uh, een paar honderd. En beelden van uh, sommige meer dan 3,5 meter hoog. Maar waarom moeten ze helemaal richting Friesland? Waarom Omdat ik niet in Friesland won? woon. Ah, het is gewoon dat ze bij hebben. In Friesland heb je rust en ruimte. En een, uh, heb ik een, een vrij groot uh, huis. Of in ieder geval een huis met een grote schuur. Uh -huh. En die is in gereedheid gebracht om die schilderijen te kunnen ontvangen. Ja, en kan, worden die schilderijen dan ook. Uh openlijk zichtbaar Kan iedereen daar nou komen kijken? Uiteindelijk wel natuurlijk en daar, ik hoop zo snel mogelijk. We hebben in ieder geval een mooie internetgalerie laten maken. Door een vriend van mij die daar heel goed in is. Die heeft uh, uh, een aantal van de schilderijen al gefotografeerd. En van daaruit, hè, want het is natuurlijk zonde om ze opgeslagen te laten voortdurend... Maar ik wil proberen om uh, ja, zo hier en daar uh, kleine, misschien wel thematische tentoonstellingen in te richten. Dan komt er een museumpje in uw schuur? Nou, <laughs> dat zou ik wel willen, maar daar is die nog iets te klein voor. Daar zou je nog wat meer ruimte voor nodig moeten hebben. Ja, dat zou mooi zijn. Het zou wel een droom zijn als dat uitkwam. Heeft u vannacht wel geslapen? Nou, ik moet bekennen dat ik af en toe wel even wakker schrok, ja. Nou, het wordt in ieder geval vandaag een bijzondere tocht... voor de duizend kunstwerken van Ko van der Ree. Dank je wel, Marieke van der Ree. Graag gedaan. En ontzettend veel succes vandaag. Dank u wel. Goedemorgen. Uri Rosenthal is een zenuwpees. Dat staat op de koffer van HP De Tijd. Eerder faalde de minister al in de zaak van Zagra Bagrami. De Nederlandse vrouw werd in Iran namelijk genadeloos opgehangen... vanwege drugsbezit. En de minister zei dat hij daar steken heeft laten vallen. Hij zal het nog moeilijk krijgen als minister van Buitenlandse Zaken. En ook in HP De Tijd, het tijdschrift dat vandaag uitkomt... een verhaal over de Republikeinen in Amerika. Want die hebben een groot imagoprobleem. De laatste tijd lijkt het erop dat de Republikeinen steeds extremer worden. Stijf wordt ze ook al jaren verweten. HP De Tijd maakte daarom een lijstje met goede Republikeinen... die ook iets anders kunnen zeggen dan nee. En dan de nieuwe revue, daarin vandaag een interview met PvdA-kamerlid Diedrich Samson. Hij, hij begrijpt wel waarom het zo slecht gaat met zijn partij. In de jaren zeventig had links een iets te triomfantelijke houding. Rechts moest maar even een toontje lager zingen. En nu is de Partij van de Arbeid hetzelfde gebeten rond. En het blad dook ook nog in de internetseks. Twee webcamdames vertellen over hun eigen belevenissen. Ze verdienen zo'n 5.000 euro per maand. En voor dat geld geeft ze naar eigen zeggen vooral een beetje aandacht. Seks, dat is maar een bijzaak. Geesteszieke zieke mensen helpen met een pilletje is achterhaald. Dat zegt de beste psychiater van Nederland op de koffer van Vrij Nederland. Jim van Os is voor de vierde keer gekozen tot de beste psychiater van het land. Maar volgens Van Os staat het vak op losse schroeven. Het is tijd voor een revolutie. En verder een interview in Vrij Nederland met Cornelis van der Berg. Hij is de bedenker van gratis krant De Pers. Drie jaar geleden werd hij aan de krant gezet... en in het interview zegt hij dat zijn droom veranderde in een grote nachtmerrie. Hij verloor miljoenen... En volgens Van der Berg waren zijn verwachtingen eigenlijk gewoon veel te hoog. En tot zover de, de tijdschriften, de weekbladen die vandaag weer uitkomen. Ja, we hebben een studiogast. Uh, bij ons in de studio uh, uh, zit namelijk uh, de officiële lijsttrekker... van de 50-plus partij in Noord-Holland, Kees de Lange. Um, ja, we, we hadden het net al eventjes over uh, het belang van uw partij... en, uh, en hoe u daar zo over zelf bent geraakt. Um, had Nederland echt een partij voor ouderen nodig... Ik denk uh, dat Nederland absoluut een partij voor ouderen nodig had. En uh, als ik dat al niet zou vinden, dan... Uh zijn daar peilingen over gedaan door Maurice de Hond. En uh, daarbij is gebleken dat uh, meer dan de helft van de mensen boven de 50... het een goed idee vond dat er een partij speciaal voor hun categorie kwam. En 71% van mensen boven de 50 die waren van mening... dat de Haagse politiek, uh, even kort samengevat, helemaal niets voor ouderen deed. He, dus er ligt een heel groot probleem in Nederland. En uh, daar moet uh, eindelijk een keer iets aan gedaan worden. Maar wat missen de ouderen dan? Uh, wat uh, bij de ouderen uh, de problemen zijn, dat is eigenlijk tweeërlei. Allereerst is het met uh, de financieel-economische situatie van ouderen heel erg droevig gesteld. Uh, als we kijken naar uh, rapporten van het Centraal, het Centraal Planbureau en het Nibud, dan zien we dus dat het beleid van deze overheid uh, de ouderen veel zwaarder treft dan andere groepen. En dan is het over pensioenen. Uh, ik heb het onder meer over pensioenen, maar ik heb het ook over de AOW, ik heb het ook over toename van de zorgkosten, ik heb het ook over toename van de uh, provinciale en gemeentelijke belastingen. Als we al die dingen dus bij elkaar brengen en we kijken hoe de verschillende groepen, de leeftijdsgroepen daarin getroffen worden, dan zien we dus dat uh, de ouderen daar uh, een hele slechte deal krijgen. Er is meer als we kijken naar de werkgelegenheid van ouderen, dan zien we dat boven de 60 uh, bijna 80% van de mensen niet meer werkt. Iemand boven de 50 die zijn baan verliest, die heeft op dit moment een kans van 1 op 13 om weer aan de slag te komen. Dus uh, die cijfers zijn dramatisch. En uh, ja, dat wordt uh, door de Haagse politiek uh, eigenlijk vaak ontkend, in elk geval niet onderkend. Maar uw partij, de 50 plus partij, gaat eigenlijk de rekening doorschuiven naar ons. Nee, dat denk ik niet. Dat argument hoor ik natuurlijk vaak. Maar ik zou zeggen, uh, iedereen, uh, als je Zembla niet gezien hebt afgelopen zaterdag... kijk daar nog eventjes naar, dan zien we dat de problemen in de pensioenfondsen... bepaald niet veroorzaakt worden door uh, het populaire verhaal... dat het de ouderen zijn die de pensioenfondsen leegvreten. Nee, het zijn uh, de besturen van de pensioenfondsen zelf die incompetent zijn gebleken. In het geval van het grootste pensioenfonds van Nederland... Uh, uh, is daar miljarden en miljarden uitgehaald. Als dat niet gebeurd zou zijn, zou er geen enkel probleem zijn. Maar oh, meneer De Lange had u dan niet mee moeten doen met de Tweede Kamerverkiezingen? Uh, ja, dat uh, was ook inderdaad de bedoeling. Zoals het werkt bij 50 Dat was de plus, bedoeling? Ja, zoals het werkt bij 50Plus, is als volgt. Uh, we hebben ons voorbereid op de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, het vorig jaar. Uh, aan de andere kant kwamen die Tweede Kamerverkiezingen onverwacht... en dus daar nog snel dat we uh, er niet helemaal klaar voor wa waren. We wilden eigenlijk wel, maar we werken met een kerngroep van adviseurs. Mensen binnen en buiten de partij. Mensen die Nederland kennen, mensen die de politiek kennen. En men heeft ons geadviseerd uh, om die keer niet mee te doen. Dus met ja. pijn in het hart hebben we dat nagelaten. Het is trouwens een, uh, weer een speeltje van Jan Nagel. Hè, die al een aantal andere partijen ook nou, opgezet. Dan doet u toch een heleboel... Uh, hele competente mensen die hun sporen in de maatschappij ten volle verdiend hebben, die doet u wel een beetje onrecht, waaronder mijzelf. Ik sta nou niet helemaal bekend als iemand die uh, zomaar blind ergens achteraan loopt. Uh, dat zei en... ik ook niet. Ik zei alleen nee. maar dat Jan Nagel nee. nee. initiatief het is, dus, is. Het is dus geen speeltje van Jan Nagel. Uh, Jan Nagel is met zijn politieke ervaring erbij betrokken, uiteraard. Uh, en dat is ook buitengewoon nuttig. Maar als ik kijk naar het feit dat we presidenten van rechtbanken op de kandidatenlijst hebben, diverse hoogleraren, dat zijn geen mensen die zomaar ergens achteraan lopen, alleen maar omdat het een speeltje zou zijn. Hè. Dat is toch een beetje een miskenning van de werkelijkheid, denk ik. Wat is nou de grote politieke ambitie van de 50 partij? Uh, de ambitie van de 50 partij. ik begin altijd met te zeggen dat uh, wat ouderen willen... Uh, in elk geval altijd voor hun kinderen en kleinkinderen... een leefbare samenleving is. He, dus het hele idee dat ouderen uh, ja, alleen voor zichzelf bezig zijn, dat is uh, echt onzin. Nou, maar en... ik begrijp dat bijvoorbeeld een van de nieuwe punten is, uh, uh, gaat ze openbaar vervoer voor ouderen? Ja. Moet er maar laten me, me dat betaald worden. Nee, dat is het grappige. Dat hoeft niet betaald te worden. Um, als we kijken naar uh, de situatie van ouderen. dan zien we dus dat uh, ouderen er in koopkracht. Uh, in de afgelopen periode al 10% op achteruit gaan. En dat uh, de prognoses dus buitengewoon ongunstig zijn. Verder worden specifieke. Groepen, dus uh, de AOW-partnertoeslag... die worden door dit kabinet nog eens extra zwaar getroffen. Uh, dus dat zijn allemaal geen, geen, geen vrolijke zaken natuurlijk. Uh, wat wij willen, is dat ouderen dezelfde koopkrachtontwikkeling hebben... als mensen die werken. Wij denken dat dat van beschaving getuigt. Uh -huh. Wij denken dat alle groepen in een samenleving gelijke kansen moeten hebben. Duidelijk. Nou, en dat is precies waar het op neerkomt. En dat is ook precies wat op dit moment ontbreekt. Ja, en als we dan praten over openbaar vervoer... Uw belangrijkste, en gratis... Uw belangrijkste standpunten zijn, denk ik, gemaakt. Um, we gaan straks met u verder praten, want u bent bij ons te gast... en u blijft hier nog. We schenken zo nog een kop koffie in, want het is natuurlijk nog ontzettend vroeg. En straks ben ik ook benieuwd om van u te horen... hoeveel zetels wilt u gaan halen en denkt u te gaan halen? Oké, okay, daar praat ik graag over. Maar eerst gaan we naar het nieuws van vandaag, de kranten. Ja, met de voetbalplaatjesactie loopt het namelijk vreselijk uit de hand. Supermarkten moeten zelfs maatregelen treffen om chaos te voorkomen. wordt spitsverslaggever Jorn Jonker. Nou, wat ik gehoord heb, is dat het echt uh, zo hectisch is... dat ze uh, echt lastvallen meneer mag u soms ook wat schelden. Dat zie je ook op Twitter. Uh, je moet, als je s'avonds zoekt op voetbalplaatjes, dan zie je er een hoop geklaagd daarover. En daar hebben ze wat maatregelen tegen genomen. Dranghekken. Bepaalde zones, uh, zoals um, achter het dranghek staat dan een vlag, hier kun je je plaatjes vragen. Bij sommigen hebben ze een voetbalmat neergelegd, in Tilburg is dat bijvoorbeeld. Bij sommigen is er ook beveiliging ingeschakeld. Nou is dat ook wel vaak van een winkelcentrum wat er al is, maar die hebben het er wel druk mee, ja. De Huffington Post werd deze week voor 315 miljoen dollar verkocht. Maar volgens NSC Next maken ze maar weinig eigen nieuws. De website jat vooral nieuws van traditionele media. Voor de rest wordt de inhoud bepaald door populaire onderwerpen... zoals lente of gekleurde cocktails. Maar natuurlijk... Ik ben ook heel benieuwd voor hoeveel NRC Next verkocht zou worden. Psycholoog Jeffrey Wijnberg is vandaag 15 jaar columnist voor de Telegraaf. Wijnberg heet hij gewoon. Ondertussen is er veel veranderd op dus de Wijnberg. Waar ik 30 jaar geleden mensen echt met stroom over de drempel zag komen... en ik heel veel sessies moest besteden om ze te overtuigen dat ze echt hulp nodig hadden, omdat ze heel erg depressief waren. Uh, nu ja, doet niemand daar eigenlijk moeilijk over. Een verwijzing van de huisarts of een aanbeveling van een buurvrouw. En mensen komen gewoon voor de, voor, op afspraak. Ja, en dan gaan we naar het schandesjournaal, want we houden nauwelijks nog rekening met het welzijn van vissen. Dat staat in de volkskant. Europese wetenschappers die starten in 2006 met een onderzoeksnetwerk genaamd WelFish. Daaruit blijkt dat we vissen nauwelijks verdoven voordat ze geslacht worden. En bij warmbloedige dieren zijn daar wettelijke voorschriften voor opgesteld. Maar bij het slachten van vissen nog altijd niet. Het is vier voor half zes, u luistert naar Radio 1. Nu al wakker Nederland. Zometeen het nieuwsminuutje met Jo van Egmond. Maar eerst muziek Herman Brood en Saturday Night. Brood is een grote klassieker Saturday Night. Het is um, precies half zes en bij ons is inmiddels aangeschoven Onze actualiteiten, de redactrice Jo van Egmond. En dat betekent maar één ding: het nieuwsminuutje. Ja, goedemorgen. De Islamitische staat van Irak. Dat is een terreurgroepering waarin de Iraakse tak van al-Qaeda de macht heeft, die roept de betogers in Egypte op om een heilige oorlog te beginnen. Ook pleit de groepering voor een regering die zich laat leiden door het Islamitische recht, de Sharia. Het de eerste reactie van Al-Qaeda op de protesten. Een terreurgroep heeft al heel wat aanslagen op haar naam staan... zoals een uh, reeks aanslagen op Pelgrims nog vorige maand in Irak. En in Mexico zijn zojuist 47 migranten gevonden en gered. Ze waren ontvoerd in de stad Reynosa en zaten opgesloten in een huis. Het gaat om 37 mannen en 10 vrouwen. Die migranten werden gevonden door soldaten... die waren op zoek naar drugsdealers. Nou, wat fijn nieuws om zo de dag te beginnen. Inderdaad. En tot zover... Het Nieuwsminuutje. We gaan het hebben over vakvrouwen. Een stille topper. Een vrouw die altijd enthousiast en inspirerend is. En bovendien goed in haar werk. Nee, dit is geen contactadvertentie. Dit is de omschrijving die het tijdschrift ESTA geeft van een goede vakvrouw. Maar liefst 260 vrouwen voelen zich aangesproken. En die melden zich allemaal aan. 16 vrouwen haalden de felbegeerde finale. En vandaag strijden ze om de titel. Vakvrouw van het jaar. Een van hen is Marie-Louise Meuris. Goedemorgen, mevrouw Meuris. Ja, goedemorgen. Allereerst gefeliciteerd met uw nominatie. U bent de directrice van de grootste en groenste begraafplaats van Nederland. Wat een gezellig beroep. Een gezellige troep, zegt u? Een gezellig beroep is dat. dat is, het is geen gezellig beroep, het is een mooi beroep. Ja. Maar hoe bent u ooit directrice van de begraafplaats geworden? Nou, dat is natuurlijk niet iets waarvan je denkt als je uh, jong bent, dat ga ik worden. Maar ik was ooit uh, personeelsadviseur en daar viel een uh, begraafplaats onder. En ik vond dat eigenlijk vanaf het begin af aan heel mooi werk. En op een gegeven ogenblik ben ik gevraagd voor deze baan. Ja, en u bent er in de loop der tijd zo goed in geworden... dat u nu genomineerd bent uh, voor de vakverhaal van het jaar titel. Ja, dat was een grote verrassing. Ja, en wat denkt u dat u nou speciaal een hele goede directrice van de begraafplaats maakt? Nou, ik denk dat het om te beginnen komt omdat ik van uh, de Nieuwe Ooster een uh, professioneel bedrijf heb gemaakt. Maar zonder daarbij uh, de mensen uit het oog te verliezen. Want het is natuurlijk uh, uh, hartstikke mooi werk om elke dag ervoor te zorgen dat mensen die voor een uitvaardienst bij je komen. Ja, dat je dat voor hun op een hele goede manier doet. En ik denk dat ik die twee kwaliteiten, dus dat managen en die goede dienstverlening, dat ik dat wel goed combineer. En heeft u het idee dat dat nog een verschil maakt dat u een vakvrouw bent? Zou een man dat anders regelen? Nou, ik zit in een branche waar uh, heel veel mannen werken... en niet zoveel vrouwen. En ik denk uh, dat kijken uh, naar nabestaanden en hoe je daarmee om wil gaan... en ook de manier waarop je kijkt naar je eigen medewerkers... ik zie wel dat daar verschillen in zitten. Ik zie wel dat ik dat anders doe. Nou, nu staat hij dan in de finale van ESTA, vakvrouw van het jaar. Heeft u zichzelf ja. eigenlijk opgegeven? Nee, dat heeft een collega van mij gedaan. En hoe hoorde u het? Uh, omdat ik, uh, ik zat te werken uh, uh, en ik kreeg plotseling een mailtje. Wauw, uh, je bent genomineerd voor vakvrouw. En dat was een verrassing dus. Ja, en vandaag dan die finale plek. Gaat, ja. gaat dit worden? Nou, ik zou het heel erg leuk vinden als dat zo is. Maar mijn tegenkandidaten zijn ook goed. Ik zal in ieder geval me 100% inzetten dat het gaat worden. Waar moet volgens u een vakvrouw aan voldoen? Nou, voor mij is dat heel erg als je, als je de passies die je hebt in je leven... Als je die kan omzetten uh, in je werk, dus dat waar je echt in gelooft... dat je daar 100% voor gaat, dan, uh, dan ben je volgens mij altijd het wat Maar Volgens mij moet het grootste compliment zijn dat een collega... of iemand die eigenlijk voor u werkt, want u bent de baas... Ja. die eigenlijk zegt van mijn baas is de topper en die moet een prijs winnen. Ja, dat is hartstikke leuk, absoluut. Dus die, die prijs maakt eigenlijk al helemaal niets meer uit. U heeft al de grootste winst binnen. Nou, eigenlijk wel. Dat is zo. Ik vind, ik vind de nominatie al heel bijzonder. En uh, dat iemand dat voor je doet is ook heel bijzonder, ja. En wat moet u vandaag gaan doen? Moet u ergens naartoe om die prijs uh, voor de, ja, als genomineerde? Ja, we moeten, we moeten in de loop van de middag moeten we met een klein groepje mensen gaan we naar Hoofddorp toe. En uh, ja, daar is dan een bijeenkomst. En dan heb je een minuut waarin je jezelf uh, kan presenteren waarom jij dan de vakvrouw zou zijn. En dan is het afwachten wat de zaal en wat de jury zegt. Nou, het wordt een ontzettend spannende dag in ieder geval. Ja. En u bent al vroeg wakker, dus u kunt zich goed gaan voorbereiden. Zo is dat, ja. ja dank u wel, Marie-Louise Meures. Een van de genomineerden voor de prijs van het tijdschrift. Esta, vakvrouw van het jaar. En dan heel wat anders. Een aantal hoge religieuze leiders. strikken vandaag in Amsterdam West. hun wandelschoenen aan. om samen een stuk te gaan lopen. Dat doen ze om te laten zien dat een hoofdstad. best wel tolerant kan zijn. Rabijn Evers is een van die mensen. die meeloopt in deze dialoogwandeling. Goedemorgen, meneer Evers. Een hele vroege goedemorgen. Ja, maar ik was al lang op om mijn lessen voor te bereiden, dus dat was geen probleem. Heeft dat nog iets te maken met die wandeling? Nee, helemaal niet. Maar ik ben ontzettend blij dat we deze wandeling gaan maken. Want uh, juist in Amsterdam-West, nou, daar was de laatste tijd toch wel uh, sprake van intolerant gedrag. Uh, Joden met keppels, moslima's met hoofddoeken. Dat was niet altijd even accepté, geaccepteerd, maar dat gaat het nu wel worden. Ja, en die wandeling die gaat daarvoor zorgen? Ik hoop van wel, want we gaan juist door een stadsdeel waar de intolerantie vroeger was, maar tegenwoordig niet meer door de goede contacten onderling. En wat behelst die... Uh, dialoogwandeling precies. Wie gaat ja, met wie wandelen? We gaan met alle ge geloven, christelijke, joodse en islamitische leiders wandelen door Amsterdam-West... om elkaar te leren kennen, om ook de buurt te leren kennen, om contact te hebben met de mensen uit de buurt. Daarom hebben we zo dus gekozen voor een wandeling. En er wordt een dialoogwandeling, want we willen juist die antidiscriminatiecampagne van de gemeente Amsterdam uh, een hart onder de riem steken. Nu horen we vaak hele negatieve verhalen. Als je met een keppeltje rondloopt uh, in Amsterdam-West... dan kan, kunt u bespuugd worden. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Dus uh, het is uh, absoluut wel bekend. Maar uh, juist door de goede onderlinge contacten proberen we deze intolerantie op te heffen. Nou, dat is één stap. Maar waar ligt het nog meer aan, denkt u? Wie zijn eigenlijk die spugers? Nou, dat dus is uh, nooit echt duidelijk. Uh, en ik uh, denk niet dat het alleen maar Marokkanen zijn, want uh, dat wordt altijd ge geopperd. Mm -hmm. Maar dat is niet waar. Uh, over het algemeen uh, ja, zijn het wat opgeschoten jonge lui, die snel wegrennen, want ze zijn te laf en te bang om zich te laten kennen. Maar ligt het dan gewoon niet aan de opvoeding? Of, of... Ja, nou, ja, er zit natuurlijk altijd een stuk opvoeding in, dat is duidelijk. Dat is een, uh, Open deur in het de trap ongeveer. Want daar zijn <laughs> geleerd het wel over eens. Ja. Dat het veel, uh, veel aan de opvoeding ligt. Zoals een oud uh, Joods gezegde. Dat wat een kind op straat zegt dat hij dat van zijn ouders geleerd heeft. Dus dat nou, daar was klaas, ik naar nou op zoek, inderdaad. Ja. Een dialoog van Links suggereert dat er een gesprek is en dat u dus ook iets gaat zeggen. Ja. Wat heeft u te zeggen? Nou, ik heb te zeggen dat uh, geloofsuitingen, dus keppels of boerka's of uh, hoofddoekjes ontzettend belangrijk zijn voor de identiteit van de jeugd. Dat we dus een midden en een uh, soort evenwicht moeten vinden tussen het uitwerken van je eigen identiteit, zoals je je voelt en als je bent. En het ook in je kleren wil laten zien, maar aan de andere kant dat je toch respect begrip. En eh, gevoel kunt hebben voor andere mensen die er anders over denken, die een ander geloof hebben, die een andere waarden en andere fatsoensnormen erop nahouden. Dus ja, dat moet, dat moet langzaam een hand inburgeren. En de hoofdstad van Nederland, Amsterdam, is er altijd een topper in geweest en dat moet zo blijven. En wat hoopt u dan dat ze gaan antwoorden? Wat bedoelt u? Wie antwoorden? Nou, de mensen met wie je wandelt. Nou, dat ze deze gedachte inderdaad zullen ondersteunen. En dat ze uh, blijk zullen geven van respect en tolerantie voor andersdenkenden. Anders, denkende, We voor het anders met gekleden, voor andersvoelenden. Dat is best belangrijk. Succes met het wandelen later vandaag door Amsterdam-West. En uh, vergeet uw wandelschoenen niet. Dank u wel, Rabijn Evers. Het is acht over half zes. Hyper de piep, hoera! De Partij van de Arbeid bestaat vandaag 65 jaar. Tijd voor groot feest. De slingers kunnen uit de kast worden gehaald. En straks gaan we het hebben over de hoogtepunten van de partij. Maar eerst feliciteren we een partijprominent. Aan de lijn hebben we oud-PVDA-minister. En nu Tweede Kamerlid Ronald Plasterk. Goedemorgen. En meteen gefeliciteerd. Heeft u uw feestkleding ja, al aan? Heb ik de feestkleding aan? Ja. Uh, nou, ik, het is... Het is uh, ik, ik... Eerlijk gezegd, uh, nou, het is mooi dat u me erop wijst, want ik had er me niet meteen gerealiseerd dat die verjaardag was. Uh, we hebben zelf meestal de neiging om al, ook de STAP, die dus al, al voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog bestond, om die mee te rekenen. Dus we beschouwen onszelf als veel ouder dan 65 jaar. Maar uh, ja, nee, is mooi. Is er op geen enkele manier reden tot feest dat de Partij van Arbeid Jarig is vandaag? Nee, ik heb eigenlijk nooit gehoord dat de politieke partijen hun verjaardag zo vierden. Dus, uh, uh, maar, maar nou, fijn. Feest. Prima. altijd leuk. U viert het vandaag wel een beetje. Ik geloof dat meneer Cohen vandaag naar het eerste lid toe gaat die nog oh, leeft. Oh, kijk. Eens. Nou, ja. wat goed van hem. Nou, mooi. En nogmaals, we hebben een beetje de neiging om de sociaaldemocratie, die hele traditie, uh, mee te nemen in ons uh, historisch gevoel. Dus dan bestaan we al uh, meer dan 100 jaar. En wat is in die 65 jaar Partij van de Arbeid nou het hoogtepunt geweest? Uh, nou ja, de, de, de, de, het kabinet in de huil was natuurlijk een periode waar, waar veel mensen, nu trouwens ook veel rechtse mensen, dan met, met, met uh, nostalgie naar terugkijken. Dat is gek genoeg. Hè. Pim Fortuyn bijvoorbeeld was er ook een grote fan van. Uh, dat was de tijd dat de hele Nederlandse samenleving nogal, nogal progressief was. Ja, uh, uh, uh, uh, yeah, maar, maar ook veel recenter. Uh, het was geloof ik 2006, hè, dat we van die hele goede gemeenteraadsverkiezingen maakten onder leiding van Wouter Bos. Um, dus, dus, um, maar sindsdien is het weer omhoog gegaan, omlaag, gaan weer omhoog en omlaag. Dus dat, dat kan alle kanten op. Met de laatste paar jaar heeft de Partij van de Arbeid ook heel erg veel dieptepunten gehad? Precies, ja, het gaat alle kanten op. Dat is, dat is wel een verschil met, uh, uh, met, met uh, 65 jaar geleden. Toen was alles veel stabieler. Um, maar nu gaat het voortdurend, uh, wisselt het. ja. Zit de Partij van de Arbeid nu in een dieptepunt? Nou, ik geloof in de peiling van uh, gisteravond van Maurice de Hond uh, uh, zijn we omhoog aan het gaan. En dat is geloof ik al een tijdje zo. Dus dat ziet er voor de verkiezingen uh, op 2 maart, wat dat betreft wel weer goed uit. En politiek? Ja, gek. het is grappig, want ik begin meteen over de peiling, dus je kijkt altijd naar het aantal zetels. Dat hangt toch altijd samen, inhoud en, en um, nou ja, verkiezingsuitslagen. Um, ja, politiek denk ik dat, dat het goed met ons gaat. Want um, de, de crisis die we nu gezien hebben de afgelopen jaren, is, is denk ik toch ook een crisis van het, het hele doorgeschoten marktdenken. Dus daar kom je toch weer uit bij, bij politieke stromingen die meer denken over nou ja, ook de rol van de gemeenschap. En dat, dat, dat dus bij de sociaaldemocratie. Ja, en vandaag bestaat dan die Partij van de Arbeid 65 jaar. Ik dacht ja. dat betekent tijd voor pensioen. Pensioen? Ja, 65 tijd voor <laughs> pensioen. Ja, nou ja dat, we, we, we, sowieso werken we langer door. Hè? We hebben we in de vorige regering nog besloten. Ik weet niet hoe de huidige regering er nou precies over denkt. Maar in van wat ons betreft... is nee, maar... dus nog twee jaar. De Partij van de <laughs> gaat nog twee jaar door. Maar dan zijn ze 67. Nee, maar, zoals ik net al zei, ik, wat ons betreft bestaan we al een eeuw. En we gaan nog even door. Dus um, ik denk dat er, datgene waar wij voor staan... namelijk rechtvaardigheid, eerlijk delen um, en, en vrijheid... die combinatie... Um, daar, daar zie ik een, een hele goede toekomst voor. Nou, vandaag in ieder geval uh, feest. In, uh, ja. in Huizen Plastek ook. In Huizen Sociaaldemocratie. U kunt uw uh, u feest goed opzetten. Gaan we doen. En bedankt voor het, uh, voor het telefoontje. Nou daar zijn we voor in het bestel gekomen. Dankzij u. Daar is BNL voor. Goed. Nogmaals gefeliciteerd met het 65-jarige bestaan van de Partij van Arbeid. O, minister Ronald en Maak er een mooi feestje van. Beste kameraden, uh, dit is Tovik typie van uh, GroenLinks, een uh, partij die dat jullie kleine zusjes zien, maar die hopelijk in de toekomst wat groter wordt. Uh, waarschijnlijk hopen heel veel mensen dat jullie met je 65e uh, met pensioen gaan. Ik hoop dat niet. Uh, ga nog even door en uh, veel, veel succes en sterkte. Gefeliciteerd. Ja, we blijven lekker feestvieren met de Partij van de Arbeid. Journaliste Annette Blijf, die schreef een boek over de geschiedenis van de Partij van de Arbeid. Een partij in de tijd. 40 jaar Partij van de Arbeid. Dat is inmiddels is alweer 25 jaar geleden. We nemen met haar de vijf hoogtepunten van de laatste 65 jaar. De, goedemorgen, mevrouw Blij. Goedemorgen. U weet ontzettend veel van de historie en de geschiedenis van de PvdA. Wat was het allereerste hoogtepunt van de partij? Nou, misschien kunnen we daar meteen voor terug naar uh, de oprichting zelf. Dat was namelijk... De doorbraak, het idee was dat de PvdA, die voor die tijd echt een uh, arbeiderspartij was geweest, ja. veel meer, dus dat was dan de oude SDP, mm -hmm. veel meer een uh, volkspartij zou worden. En ook aantrekkelijk voor uh, zeg maar mensen uit de middenklasse en vooral voor gelovigen, voor ja. katholieken en protestanten. Ja. En wat maakt dat nou tot een hoogtepunt? Nou, dat betekende dat natuurlijk dat je niet... Uh, het was een poging al in 1946 om uh, de ontzuiling uh, te, te op gang te brengen. Om te zeggen van, nou, als je het eens bent met ons programma, dan uh, kom dan bij ons. Mm -hmm. Doet er niet toe of je uh, ouders en je tante uh, ook... Uh, ...sociaal-democraat waren. Nou, dat is het eerste hoogtepunt, de oprichting. Het tweede hoogtepunt, Het moet wel zijn... ...het eerste PvdA-premier, Willem Drees. Dat lijkt me zeker, nou, een hoogtepunt. We ja. gaan even naar een fragment luisteren. Goed. Het Paleis Soestdijk verwacht nieuwe ministers... ...voor het kabinet Drees van Schaik... ...die door de prinses Regentes zullen worden beëdigd. Dit kabinet treedt aan in een tijd... ...waarin omtrent de structuur van het Rijk... ...belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Het oude Polygoonsjournaal. Waarom eigenlijk uh, Willem Drees als tweede hoogtepunt? Nou, uh, dan moet je inderdaad teruggaan nog veel verder... in de geschiedenis van de sociaaldemocratie. En dan moet je vaststellen dat uh, die partij altijd in de oppositie had gezeten. Dus zeg maar, uh, ja, sinds Troostra en anderen um, in... Uh, eind uh, 19e eeuw hadden opgericht, hebben ze nooit kunnen meer regeren. Dat kon dus al wel vanaf uh, uh, meteen vanaf uh, de bevrijding, vanaf 1946... vanaf dat die partij bestond. Ja. Maar in 1948 was het dus zover dat ze zelfs de premier konden leveren. Nou, dat, vindde, dat vond Rutte nu onlangs ook nog spannend... Ja. En uh, nou, dus dat was voor hun helemaal iets bijzonders. Hoogtepunt drie. Ja, uh, nou, ik zou denken dat dat toch de invoering van de AOV is geweest. Waarom? Nou, dat uh, was de allereerste keer dat uh, ouderen uh, erop konden rekenen dat als... Uh, uh, 65 waren ze niet alleen afhankelijk waren van wat ze zelf hadden gespaard of eventueel uh, vooral dan bij ambtenaren was dat in die tijd een, uh, een, een overheidspensioen Maar ja, nu hebben maar de 50 partij gewoon wat kreeg en nu ja. moet de 50 plus partij oppassen dat dat niet verdwijnt <lacht> <lacht> nou ja verdwijnen doet het niet het is meer kwestie van uh, of het uh, nog steeds op 65-jarige le leeftijd uh, kan. Uw vierde hoogtepunt, het aantreden van het kabinet DNL... dat werd in het Polygoonsjournaal als volgt aangekondigd. Uh, oh, die is kapot? Nee. Ach, dat gaat niet door, dat is uh, Ja, Dat he? is maar, jammer. Maar het vierde was, is in ieder geval DNL. Uh, Van het 50 kunnen we wel een fragment uh, laten horen... want het heeft te maken met affaires. Um, en er zijn meerdere affaires geweest, waaronder deze. Ordineer smeergeld. Dit is onaangenaam, meneer Renard. Als ik zou willen, dan hebben wij over een maand een republiek. Het einde van de fluwele zetels onder onze achterwerk. Laat jij dit passeren? Als mijn man zich moet gaan verantwoorden voor de, de rechten, dan treed ik af. Einde partij van de arbeid, einde Jop de ja Dat het affaire, een affaire als hoogtepunt van de partij. Waarom? Um, nou, omdat uh, het was natuurlijk niet de Partij van de Arbeid zelf, die uh, in het middelpunt van die affaire stond, dat was uh, Prins Bernard. Ja. En het was op zichzelf interessant dat, uh, nou ja, goed, de P van de A en zeker haar voorganger, de SDP, die, uh, die hebben natuurlijk een republikeinse traditie. Mm -hmm. um, en ja, zodra dat. Uh, Begon uit te lekken dat prins Bernhard uh, toch uh, gewoon steekpenningen had ja. aangenomen, uh, liep eigenlijk het hele koningshuis groot risico. Nou, en dat is dus vrij bijzonder dat het uitgerekend een uh, ja, linkse socialistische minister-president was die. En de bevolking het gevoel gaf dat het serieus werd genomen, die mm -hmm. opkoping. Ja, inderdaad. En toch het Koningshuis uh, overeind heeft gehouden. Nou, zo komen we toch tot het laatste hoogtepunt. Het ligt daar weer inmiddels, uh, nou ja, wat is het, een jaar of negen achter ons. Want dat was de laatste affaire met Max Maxima Willem-Alexander. Ontzettend bedankt, journalisten. Annette. blijg om ons te, uh, nou, door de geschiedenis van de Partij van de Arbeid mee te nemen. Dank u wel en we luisteren meteen naar een felicitatie. Ja. Beste Partij van de Arbeid, namens de SP-fractie, en ik doe dat natuurlijk als uh, fractievoorzitter erg graag, wil ik jullie van harte feliciteren met jullie 65ste verjaardag. Ja, wij van de SP vinden natuurlijk dat je dan eigenlijk met pensioen mag, maar aan de andere kant, mensen die door willen werken, moeten dat ook kunnen. Dus ik ga ervan uit dat jullie nog door gaan werken. En dan wens ik jullie nog een heel succesvol en een, vooral een goede samenwerking met ons voor de komende 65 jaar. De felicitaties van uh, Emil Roemer van de SP. We spraken zojuist al met Ronald Plasterk en Annette Bleig... over de 65-jarige verjaardag uh, van de Partij van de Arbeid. Dat vieren we namelijk vandaag. En op dit feestje mag de aller, allergrootste fan natuurlijk niet ontbreken. En die allergrootste Partij van de Arbeid-fan... is natuurlijk PVV-kamerlid Martin Bosma. Goedemorgen, meneer Bosma. Goedemorgen. Heeft u de slingers al door het huis hangen? Ja, ik ben, uh, het is nog vroeg, maar ik ben al bezig... in mijn eentje om een polonaise te doen... In uw eentje Polonaise, <laughs> want u bent zo blij. De Partij van Arbeid is 65. Ja, en uh, kijk, wat doe je als je 65 wordt? Nou, zeg dit maar. Dan ga je met pensioen. Tijd voor dus, pensioen van de Partij van de Arbeid? Uh, ja, dat, uh, de oude Willem Drees die heeft zijn lidmaatschap opgezegd van de Partij van de Arbeid in 1971. Maar de PvdA zal toch altijd een beetje de Partij van Drees blijven. En ja, 65 jaar, dan wordt het tijd dat de PvdA van Drees gaat trekken, zoals het zo mooi heet. Wordt het dan ook tijd dat de Pvv naar de basisschool gaat? <lacht> nou, daar zijn we nog maar net vanaf. Nee, maar het zou mooi zijn als de PvdA nu denkt van ja, wat hebben we eigenlijk nog? Uh, uh, wat, wat moeten we nog precies doen? Uh, en moeten we niet eens uh, gaan nadenken of de partij nog wel de toekomst heeft? Uh, en ik uh, zou toch een klein uh, ordevoorstel willen doen om de PvdA maar op te heffen. Want u heeft in uw boek onder andere behoorlijk gehakt gemaakt van de Partij van de Arbeid. Het lijkt een beetje alsof u al boos wordt als u de letters PvdA hoort. <lacht> Nou, ik blijf heel rustig, maar ik heb in mijn boek uh, heb ik uh, ja, een analyse proberen te maken, bijvoorbeeld over uh, de massa-immigratie en het multiculturalisme en waar dat vandaan komt. En mijn idee is eigenlijk dat het heel erg te maken heeft met de omwenteling in de jaren zestig, die pas in de jaren zeventig vreemd genoeg plaatsvond. Toen hebben heel veel extreem-linkse mensen de macht overgenomen en die hebben ook de macht overgenomen uh, in de Partij van de Arbeid. Extreem-linkse mensen? Ja, mensen met een, met een cultureel marxistische achtergrond in wezen. Uh, als, je het, als je het analyseert waar het op, op neerkomt, is het vaak anti-westers. Het is heel erg tegen het christendom. Het is heel erg tegen de nazistaat. Het is heel erg gericht tegen alles wat maar riet. Uh, of wat ze beschuldigen van, van nationalisme. Uh, dat, dat alles bij elkaar noem je cultureel marxisme. En dat is, de, dat is in wezen sinds 1970, sinds de overname van de Partij van de Arbeid door Nieuw-Links, is dat de grondideologie van de PvdA. Maar de Partij van de Arbeid heeft dat natuurlijk nooit alleen mogen doen. En ze hebben altijd geregeerd, dus heel lang ook met bijvoorbeeld de VVD. Ja, dat klopt. Uh, maar je ziet dat, dat die, dat die cultureel-marxistische ideologie... dat die eigenlijk die ideologie is van heel veel uh, uh, elites in Nederland. Uh, hè, de media, maar ook de academische wereld, de universitaire wereld. Uh, en dat het door heel uh, hebben bijvoorbeeld ook ju de juridische wereld... dat die denkbeelden overal uh, uh, wortel hebben geschoten en eigenlijk heersen. Uh, en welke partij dan uh, aan de regering is, dat is dan eigenlijk van minder belang. Ziet u dat de Partij van de Arbeid nu wat verandert? Ja, af en toe. Ik denk dat ze een beetje ruzie hebben met zichzelf. Dat ze niet zo goed weten we, uh, wat, ze, wat ze willen. Uh, uh, ja, kijk, uh, Aan de ene kant hebben ze natuurlijk de SP. Dat is natuurlijk een, een arbeideristische partij. Aan de andere kant hebben ze, hebben ze uh, grachtengordelpartijtjes. Zoals GroenLinks en D66. Hè, meer, meer voor de kinderbakfietsrijders uh, die aan de andere kant uh, zitten. En tussen die twee groepen zijn ze een beetje verdeeld. Uh, dus ja, ik, ik weet ook niet zo goed meer waarom die PvdA eigenlijk nog bestaat. Het zou misschien ook wel mogelijk zijn dat de Partij van de Arbeid een beetje met zichzelf in knoop zit... omdat ze die geschiedenis met zich meetorsen. Ja, geschiedenis is heel goed. Het is heel goed om de geschiedenis te kennen. Maar soms is het ook een, een albatros die om je nek hangt. Maar ik vind dat de PvdA eigenlijk een soort afro... die partij bestaat, de afro bestaat ook. En ze bestaan alle twee heel lang. Maar uh, ja, niemand weet eigenlijk nog goed waartoe ze bestaan, wat hun verhaal is. En als de PvdA en de afro niet zouden bestaan vandaag... dan zou niemand hem oprichten. Nou goed, u geld als het grote brein achter Geert Wilders. U bent inschrijven uh, in het van speeches. U verzint one-liners. Dat zijn dan precies die dingetjes waar de Partij van de Arbeid dan weer niet zo goed in is. Zou u zo wat tips kunnen geven? Gewoon een verjaardagscadeautje om dan toch wat identiteit erin te krijgen? Uh, ja, ik zou het niet 1 tot 3 weten. Ik zou gewoon, uh, ik zou, uh, als ik uh, meneer Cohen was, zou ik gewoon afvragen... waarom bestaan we nog? En ik zou gewoon eens in de spiegel kijken en denken van... nou hey jongens, moeten we de boel niet gewoon opheffen? En moeten we niet gewoon het ene gedeelte van onze achterban... lekker naar GroenLinks en D66 laten gaan... en het andere gedeelte naar de SP... en gewoon vaststellen dat Henk en Ingrid... Uh, lang en breed bij de Partij voor de Vrijheid zit? Ja, Henk en Ingrid kunnen zich op geen enkele manier... thuis voelen bij de Partij van de Arbeid... Ah, er zullen heel veel Henke en Ingrid zijn die nog bij de PvdA zijn... maar dat is een beetje een soort uh, ja, merkentrouw, eigenlijk... zoals je het in de reclame noemt. Je koopt nu eenmaal uh, uh, uh, Prodent en dat doe je je hele leven al. En heel veel Nederlanders rondom dit tijdstip gebruiken dat merk. En dat doen ze al heel lang en ze weten eigenlijk niet zo goed waarom. En dat is met de PvdA ook zo. Ik bedoel, ja, ze, doen het, ze stemmen het omdat hun ouders het al deden bijvoorbeeld. Maar als, als, als ze gaan kijken waar de PvdA voor staat... Dan, dan zullen ze wel weggaan en dan gaan ze bijvoorbeeld naar ons toe. Hoe zit het eigenlijk met jezelf? Bent u ook zo iemand geweest die toen u jong was links stemde en nu een hart heeft inmiddels en, uh, of verstand heeft en uh, rechts stemt? Ja, nee, ik kom uit een, uit een links-sociaal-democratisch nest. Ik bedoel, mijn opa die was vanaf 1925 lid van de VARA, uh, las Het Volk, de socialistische krant en was lid van de SDAP en lid van de NVV. Uh, de Socialistische Vakbond. Dus ik kom helemaal uit dat nest. Dus ik ben eigenlijk gewoon van huis uit een sociaaldemocraat. En maar soms uh, zeg ik wel eens dat ik het in wezen nog steeds ben. En daarom zit ik bij de Partij voor de Vrijheid. Maar toen hij in de jaren tachtig voor het eerst mocht stemmen... heeft hij ook ooit Partij van de ja, Arbeid gestemd? Ja ik denk dat ik wel op PvdA heb gestemd. Uh, u denkt het, u weet het zeker. U bent een man met een goed verstand. <laughs> Oké, okay, bij deze de bekentenis dat ik uh, dat gedaan heb. Uh, ik weet eigenlijk niet tot wanneer, maar tot mijn achttiende jaar. Dat zal zeker uh, mijn eerste stem geweest zijn. Ja. En zonder wie zou Martin Bosma nog lid zijn van de Partij van de Arbeid? <laughs> nou ja, zonder, zonder het bestuur en al die andere leden die het voor het, voor het zeggen hebben. En vooral zo, zonder Nieuw-Links, wat in 1970 uh, de macht heeft overgenomen. Partijen die leden hebben sowieso iets van de vorige eeuw. Nou, dat absoluut eigenlijk van de EOR voor zelfs, en dat dateert zo'n beetje uit 1880. Dus daar moet je sowieso niet aan gaan beginnen. Tot slot, even los van de Partij van de Arbeid, er komen natuurlijk ook verkiezingen aan. Komen de uh, leden van de Tweede Kamerfractie op de lijst voor de Eerste Kamer te staan? Nou, of is dat, dat uitgesloten? Is, dat is nog allemaal, nee, niets is uitgesloten. Maar uh, uh, ik, uh, vrijdag lichten wij een tipje van de sluier op en vertellen wie de nummer één is. En later zullen we ook met de rest van de lijst komen. Maar dat betekent dat het mogelijk is dat u een aantal fractiegenoten gaat missen straks... omdat die naar de Eerste Kamer overgaan? Nou ja, in theorie wel, maar in de realiteit is die kans uh, heel klein. Is, de Eerste Kamer is hartstikke leuk, maar het is een stuk minder spannend uh, dan de Tweede Kamer. Uh, en het is ook een stuk minder druk dan de Tweede Kamer. Dus uh, ik zou er niet te veel mensen van verwachten. Nee, het lijkt me als een verademing nog minder Partij van de Arbeid leden. <laughs> ja, dat, dat heeft zijn voor en zijn nadelen. Maar uh, ik blijf voorlopig aan, uh, aan deze kant van het plein, zoals het heet. Hartelijk dank PVV-kamerlid Martin Bosma die de felicitaties uh, uitsprak voor de Partij van de Arbeid die wat hem betreft mag worden opgegeven. En daarmee komen we ook bijna aan het einde van onze berichtgeving... over de 65e verjaardag van de Partij van de Arbeid. Na deze felicitatie. Namens D66 wil ik, Alexander Pechtold, de PvdA, de collega's van de PVDA van harte feliciteren... met hun 65-jarig bestaan. Een prachtige leeftijd, maar wel een leeftijd... waar je nog even moet doorwerken. Namelijk tot 67. Wat jullie daarna gaan doen, is helemaal aan jullie. Maar van harte gefeliciteerd met deze heugelijke lustrumdag. Nou, de Pechtold, Roemer en Tovik, die hebben de Partij van de Arbeid gefeliciteerd. Dan is de enige die dat nog ook nog kan doen, onze studiogast. Dat is namelijk Kees de Lange, lijsttrekker van de 50-plus Partij Noord-Holland. Partij van de Arbeid? Ja, mijn veel citaties uiteraard. Iedereen die het zo lang volhoudt, verdient veel citaties. Of dit niet genoeg is geweest, ja. dat kun je je met recht en reden afvragen. U bent lijsttrekker van de 50 partij in Noord-Holland? Dat klopt, en ik verwacht daar veel van. Als ik ja? kijk naar het wanbeleid... wat op provinciaal niveau in het verleden uh, heeft plaatsgevonden... de ijszeefaffaire, bonnetjesaffaire... de geur van corruptie rond de Wieringen-Randmeren... dan denk ik dat elke verstandige kiezer zich achter de oren krapt... voor die op CDA, VVD, Partij van de Arbeid en GroenLinks... zal stemmen in Noord-Holland. Dus weg met al die partijen die er nu zitten, zegt u eigenlijk? Uh, die partijen die zijn verantwoording aan de kiezers schuldig... voor het wanbeleid wat ze hebben aangericht. En uh, het is aan de kiezer om te beoordelen wat ze daarvan vinden. Uh, als ik zelf kiezer was, zou ik het weten, uiteraard. En landelijk staat hij uh, staat op nummer twee. Jan Nagel staat uh, op één. Ja, dat is op de lijst voor de Eerste, eerste Kamer. Kamer, inderdaad. Er staat nummer twee. Hoeveel zetels gaat u halen? Denk ik? Um, als ik kijk naar peilingen in uh, Limburg hebben we 8% gehaald in de eerste peiling. In Gelderland 6%. Laten we nou een beetje voorzichtig rekenen... en uh, niet de huid van de beer verkopen voor die geschoten is. Dan hoop ik toch op uh, iets als 4 zetels voor de Eerste Kamer. Maar dat zou een behoorlijke aardverschuiving zijn. Dat zou een aardverschuiving zijn en uh, die aardverschuiving is ook heel hard nodig... in het belang van de ouderen die uh, vele jaren lang een buitengewoon slechte deal hebben gekregen. Vergrijzing in dit land is een scheldwoord geworden terwijl deze mensen uh, voor 10 miljard aan de samenleving bijdragen. Via mantelzorg, via het oppassen op de kleinkinderen... het verenigingsleven, het kerkenwerk. Uh, het wordt tijd dat ouderen zelf de koe bij de horens vatten... en voor hun eigen belangen gaan opkomen. En 50 minners, die hoeven niet te stemmen, want daar komt u niet voor op. Uh, wij komen ook voor 50 minners op. Als we kijken naar de werkgelegenheid... Dan zeggen we in één adem dat zowel voor ouderen als voor starters... daar een prioriteitenbeleid gevoerd moet worden. Ook voor starters is de situatie dramatisch slecht... Goed, we gaan kijken of u, uh, wat u voor elkaar krijgt van de Eerste Kamer. Daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar. Of u inderdaad die vier zetels gaat halen. Dat zou spectaculair zijn. Uh, dank u wel. u wel dat u hier was. In ieder geval Kees Lange van de 50 Plus Partij uh, van Noord-Holland en dus ook van de Eerste Kamerfractie. Yes, en het is bijna zes uur. Dat betekent dat over ruim een uur onze collega's van ochtendsplits beginnen. En natuurlijk zit daar weer prestatrice Petra Grijze. Petra, wat gaan we doen? Goedemorgen mannen en vrouwen van de nacht. Straks in ochtendspits over drie weken. En als het goed is hebben jullie je stempas ook al op de mat gekregen. Stemmen we voor de Provinciale Statenverkiezingen. En dat betekent dat we niet alleen stemmen over de wegen in de provincie. Onze achtertuin als het ware. Maar indirect ook al dan niet onze goedkeuring geven voor dit kabinet in de Eerste Kamer. Wat te doen als je straks in het stemhokje staat. En we hebben twee hele leuke gasten. Twee ondernemers die zelf onthillen ontwikkelingshulp geven door hun kennis te geven aan landen die het moeilijk hebben. Ze zijn in Kenia geweest en in Ethiopië... en hebben daar zelf, wat ze uh, in hun bedrijf hebben geleerd... daar overgebracht op de mensen daar. Zonder de overheid. En we hebben commentator Arendt-Jan Boekenstein zometeen meteen aan tafel bij mij in ochtend mm, Nou, dat is altijd gezellig met Arendt-Jan Boekenstein: Het wordt een bomvolle uitzending zo meteen. Goed, onze uitzending zit er weer op. Het is namelijk bijna zes uur. Dat betekent dat hij straks op deze zender... Het Nieuws hoort en daarna het Radio 1-journaal. Volgende week om twee uur is er een nieuwe aflevering... van Nog Steeds Wakker Nederland en om uur nu al wakker Nederland. We wensen u een buitengewoon fijne nacht. Dag.